Middernacht het begin van vrijdag 11 mei. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Een linkshelikopter van de marine is beschoten voor de kust van Somalië. Dat gebeurde volgens een woordvoerder van Defensie de afgelopen ochtend tijdens een verkenningsvlucht. De helikopter vloog op grote hoogte en werd niet geraakt. De bemanning zou niet in gevaar zijn geweest. Waarschijnlijk werd de beschieting uitgevoerd met een anti-tank-granaatwerper.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 In Servië is een man opgepakt die in een YouTube-filmpje dreigt de Nederlandse dijken op te blazen. De man staat in het filmpje op een duin ergens in Nederland. Hij eist daarin de vrijlating van de Servische oorlogsverdachten Karadžić, Mladic en Sesel. Die worden berecht door het Joegoslavië-tribunaal. Bij zijn aanhouding in Servië verklaarde de man dat het een grap was.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 Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Mijn vrouw die waarschuwde me gisteren. Uh, let op, aanstaande zondag is het moederdag. Of ik me dat wil realiseren? Ze zei het maar vast. Uh, en niet helemaal zonder reden, want uh, het zal niet de eerste keer zijn dat ik het vergeet. En dat is niet zo erg, want uh, ze is mijn vrouw en niet mijn moeder. Uh, maar voor mijn kinderen, want daar ging het vooral over. Voor veel mensen is dat toch een uh, ja, soort van hoogtepunt die dag, moederdag. Maar wat nou als er niets te vieren valt? Wat nou als um, je relatie met je moeder bizar slecht is? We hebben het over uh, oude kindrelaties uh, vandaag, vannacht in Kazeluna uh, met Frank Koerselman... Hoogleraar, psychiatrie en psychotherapie. Welkom. Hey, Koeseman, als, uh, als we hebben over, over die moeizame relatie uh, van, van, van kinderen en ouders, moeders en kinderen. Is er iets cijfermatigs bekend eigenlijk over hoe vaak dat voorkomt? Nee, dat is niet echt goed bekend. Uh, als het waar zou zijn, he, wat, wat men wel veronderstelt, dat daar veel niet over gezegd wordt, veel over verzwegen wordt, dan krijg je ook nooit zuivere cijfers natuurlijk. Is het een taboe, dit onderwerp? Het is voor veel mensen moeilijk om daarover te praten. Het is veel mensen uh, hebben daar uh, ja, schaamte over. Ze hebben daar uh, ook emotioneel veel moeilijkheden mee natuurlijk. Het is natuurlijk niet wat, wat, wat je wil, wat je verlangt... Wat, wat het beeld is van hoe het zou moeten zijn. Hè? Moeder, dat staat ergens voor. Hè? Dat, dat symboliseert iets. Hè? Dat symboliseert, hè? Warmte? Warmte. Dat je liefde? Gewenst bent. Hè? Dat je gewenst bent. Dat je welkom bent. Hè? Dat je... Dat het fijn is dat jij er bent. Hè? Ik vind het wel altijd grappig bijvoorbeeld... Hè, dat in onze ontkerstende samenleving... Hè, dat op kerstavond dan zitten die kerken altijd helemaal vol. Hè? En dat komt ook niet door die kerken... maar dat komt door de kracht van dat symbool. Hè, van van, van moeder Maria met het kindje in de kribbe. Dat ondanks al die moeilijkheden zo welkom is... dat hè, zelfs die herdertjes hè, komen en er een sterrenbrand... maar die moeder hè, die daar dan met dat kind is, dat symboliseert iets. En dat raakt mensen, dat ontroert mensen. Niet zo gek, wat wil je allemaal. Hè? Ja, ja, ja. En dat, dat, is, dat is zo fundamenteel, hè, dat gevoel van hè, er onvoorwaardelijk mogen zijn... en meteen veilig zijn in de handen van een wezen dat jou wilde. Hè? En ja, dat, dat, is, dat, dat zit in ieder mens... Maar het is dus lang niet altijd de werkelijkheid? Nee, dat is het probleem. Het zit lang niet altijd de werkelijkheid. En daar zitten dan weer twee kanten aan. Aan de ene kant is het gelukkig dat het niet altijd de werkelijkheid is. Want als je daarin blijft hangen... zou je kunnen zeggen... dan ontstaat natuurlijk ook weer een situatie... dat je jezelf gaat overschatten. En dat je niet meer tegen je kritiek kan. En dat je, dus laten we zeggen, na die prachtige symbiose van de moeder en het kleine kindje... moet natuurlijk wel een fase komen van ontnuchtering. Hè? En dan uh, moet zo'n kind zijn uh, eigen weer weggaan moet ook wat afstand nemen. En dan komt er toch eens een pubertijd overheen... waarin je natuurlijk hè? helemaal... Het voorschot je... krijgt. Precies. Hè? Dus dat moet natuurlijk wel weer een beetje anders worden, maar, er zijn het, maar dat is op zich een normale ontwikkeling. Als dat niet optreedt, overigens, dan krijg je dus een gestoorde ontwikkeling. Dan krijg je een symbiose en een versmelting van de moeder en het kind. Ook als het kind al volwassen is, en dan krijg je ook dat. Ja, kind... we, gaan, we gaan die scenario's straks even doornemen. Dus kijken hoe de, het belang van opvoeding en de ja, gevolgen okay. ervan. Prond, uh, yeah. uh, uh, dat, dat, dus even kijken of we stapsgewijs een beetje doorheen kunnen lopen. Maar merkt u in uw praktijk vaak dat mensen uh, worstelen met die moederrelatie? Ja, dat kom ik tegen. Zeker, hè? zeker. En uh, dat is een, in veel, veel, veel psychotherapie situaties, is dat waar je iets waar je nogal tegenaan loopt. Hè? Want dat heeft natuurlijk nogal wat consequenties, hè? als dat gevoel waar ik het net over had, dat positieve gevoel, als dat niet ontstaat, of als dat niet, zich niet goed ontwikkelt. Hè? kan je wel voorstellen. Hè? Want, uh, als je dat gevoel niet hebt dat het vanzelfsprekend goed is dat jij op de wereld bent. Ja, dan ga je aan alles twijfelen. Er is een mooie Engelse term voor dat heet basic trust, als het goed is, en basic mistrust, als het niet goed is. En als, het, als, dat, als je in een basic mistrust leeft, dan betekent dat dat je de wereld niet vertrouwt, je de mensen niet vertrouwt en dat je vooral ook jezelf niet vertrouwt. Het geeft ook een negatief zelfbeeld, negatief zelfgevoel. Dat kan allemaal in ieder geval. Is, is vertrouwen het meest fundamentele dat er is, in dit opzicht? Het is, het, het, ja, het, dit, dit gaat over iets heel fundamenteels. Ja. Het, het, het vanzelfsprekende gevoel dat het goed is dat jij daar bent. Dat niet wil zeggen dat je geen kritiek zou kunnen verdragen. Maar een soort basisgevoel. Hè. Dat is buitengewoon fundamenteel. En een basisvertrouwen kunnen hebben in jezelf en in de wereld. Dat, dat, dat is. Uh... Uh, heel erg belangrijk. Als je dat niet hebt, dan heb je het wel moeilijk en dan kunnen er allerlei problemen ontstaan natuurlijk. Ja, Ik vroeg u, is, is dat het meest fundamentele eigenlijk? Ik bedoel, wat een ja, ouder een ja, kind ja. kan geven of moeder een kind kan geven. Nou, maar zijn... u, u twijfelde bij het meest fundamentele, zijn er andere fundamentele waarden? Ja, wel, er zijn natuurlijk nog wel meer. Hè. Behalve dat is er ook zo, hè, wat kinderen ook moeten ontwikkelen, is een gevoel van autonomie bijvoorbeeld. Hè, om eens iets te noemen. En daarvoor is het ook belangrijk dat na die aanvankelijke. Uh, ja, intieme band hè, tussen moeder en kind... daar ook weer een soort scheiding hè, ontstaat. Dat ze weer, uh, weer, weer los kunnen komen. Dat een kind zijn autonomie kan gaan verwerven. Wat ja. ja, ook belangrijk is voor het zelfvertrouwen... is dat een kind leert om uh, ja, vaardigheden te ontwikkelen... en zelfstandig te kunnen zijn. Hè, dingen zelf te kunnen doen. Hè, dus dat zijn ook allemaal dingen die van belang zijn. Maar als dat niet gebeurt op het fundament van dat basale zelfvertrouwen... dan komen al die latere fasen van de ontwikkeling ook in de knel. Zullen we eens even kijken? Iets, iets terug in de tijd. In, in de generatie zeg maar, die, uh, die nu uh, uh, oud is. Mm -hmm. um, de generatie uh, die nog met één been of een half been... uit de Tweede Wereldoorlog periode stamt. N geboren erin of net daarvoor. Mm -hmm. um, is, is dat specifiek een generatie die, die onthecht is op een bepaalde manier? Die moeite heeft uh, uh, gehad met het geven van vertrouwen aan hun kinderen? Um, je, hebt natuurlijk, je, hebt, je hebt er een aantal dingen aan. In de eerste plaats uh, heb je natuurlijk mensen die in de oorlog getraumatiseerd zijn geraakt. Hè? Dat is die tweede generatie problematiek. Hè, maar zeggen. En daar zie je natuurlijk inderdaad zijn wel wat problemen ontstaan bij de kinderen. Omdat die ouders moesten overleven. Hè? Met die ouders dus zelf, door wat ze meegemaakt hadden, hun eigen basale zelfgevoel zo geschokt is geweest. Hè? Omdat ze natuurlijk ook wat je veel zag. Hè, ja, hun gevoel uh, weghielden. Hè. Zich probeerden te beschermen daartegen. Hè. En daardoor vaak hun kinderen emotioneel niet konden geven. wat die weer nodig hadden. Dus dat is een apart soort probleem geweest van de tweede generatie. van de echte oorlogsslachtoffers. Wat je ruimer. Dat specifiek ook voor de Joodse uh, uh, overlevenden. Joodse overlevenden, maar ook, ook niet alleen Joodse. Hoor. Er, zijn natuurlijk, uh, he, er, er zijn natuurlijk ook wel mensen in het verzet geweest... die niet-Joods waren en die dat toch ondergeleden hebben. He. Maar, maar ze zijn specifiek natuurlijk voor de mensen... die geïnterneerd zijn geweest he. en daar... Uh, ja dat overleefd hebben en teruggekomen zijn. En in een bizarre situatie kwamen, omdat hun ouders dat grote leed met zich meedroegen... Uh, en ook tegen hun kinderen zeiden van, Joh, hou op met dat gejank... want wat jij, jouw verdriet nu stelt niks voor ten opzichte van het grote leed. Ja, daar kon je nooit aan tippen. Hè? Nee, dat is absoluut zo. Wat natuurlijk ook wel zo is, er is natuurlijk ook een generatie geweest... van en van, uh, in, in die, uh, die generatie, zou ik maar zeggen, die heeft natuurlijk niet mee, de pil niet meegemaakt. Het is... Uh, He, men, men kon natuurlijk wel iets doen aan geboorteplanning... Maar, maar ook weer niet zoveel kinderen kwamen nu eenmaal. He. Dat was toch een heel andere situatie dan tegenwoordig... nu je dat kind gepland en uitgerekend is. He, en he, men daar ook in investeert. He, alles in investeert. He. En dat was vroeger natuurlijk veel minder als ook kinderen kwamen en moesten voor een belangrijk deel leren om zichzelf te verzorgen. De ouderen die verzorgden de kleinere. Dus die afstand was veel groter. Tot, tot ouder zal ik maar zeggen. De hiërarchies was natuurlijk ook veel groter. Dat is natuurlijk nu ook allemaal weg. Ja. Dus dat zijn wel duidelijke verschillen. In dit. Wat, wat, dat, wat voor consequenties had dat voor de karaktervorming van kinderen? Die nou, dit, dit, grotere het, afstand? Het heeft altijd twee kanten. Hè. <laughs> maar zeg, het, ene, het, het, het negatieve was misschien... Dat mensen zich minder geborgen voelden. Hè? Dat dat gevoel van veiligheid en vanzelfsprekendheid er minder was. de andere kant is natuurlijk dat mensen ook leerden voor zichzelf op te komen. En dat je ook leerde in moeilijke omstandigheden je eigen weg te vinden. En dat men ook niet zo gauw voor een kleintje vervaard was. Van, hè? van, van, van, van iets schrok. Hè? Dus dat, dat, dat, dat, dat, dat. Meestal is het altijd horen met dat soort dingen zo. Dat, uh, het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Hè? En problemen die opgelost worden, die. Uh, we roepen weer hun nieuwe problemen op. Hè? Nu is dat anders natuurlijk. Nu, nu kiest men zijn kinderen bewust en investeert men daar alles in. En dat is natuurlijk geeft natuurlijk veel warmte en geborgenheid. Maar tegelijkertijd schept dat ook wel weer hele hoge verwachtingen... waar moeilijk aan te voldoen is. Dan mag je zulke ouders die alles in jou investeren niet teleurstellen. Hè? Ja. En wat, wat, wat voor consequentie voor de moederband heeft dat, die benadering? Die benadering. Dus er, onder andere wat ik nu al zei, je mag niet teleurstellen. Hè? Je, mag, je, je, je wordt heel veel van je verwacht. Hè? Ouders, de, hey, ik, ik, ik las natuurlijk. Recentelijk een interview met, met, met ouders in de krant, hè? die, die uh, uh, ook, ook schreven: alles voor de kinderen. Hè? Ja, tjus, het zal maar gebeuren. Ik bedoel, hoe kan je dat ooit waarmaken? Hoe kan je dat ook teruggeven? Hè? Dus dat, dat schept verwachtingen waar bijna niet aan te voldoen is. Hè? Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant is natuurlijk ook dat. Ja, je natuurlijk ook ja, misschien toch ook onvoldoende leert om zelf kritisch te worden. Als je geen kritiek krijgt, is het natuurlijk ook moeilijk kritisch te worden ten opzichte van jezelf. Dus je komt een beetje in een moeilijke spagaat. Aan de ene kant mag je niet teleurstellen omdat alles in jou geïnvesteerd is. Aan de andere kant krijg je ook niet zoveel kritiek natuurlijk, want je bent... He, ja, het, het, het lang verwachte kind, zal ik maar zeggen, he, waar zoveel in geïnvesteerd is, ja, dat, dat is een, een hele heel, heel, heel lastige positie om in te zitten. He. Betekent dat dan ook dat, dat omdat die, uh, die, die, die, die het vertrekpunt zo anders is ja. in de generatie die nu kinderen krijgt, uh, die kiezen en die plannen. En die kinderen zijn eigenlijk zo ongelooflijk gewenst dat ze eigenlijk al uh, bijzonder dan bijzonder zijn omdat ze überhaupt zijn. Ja. God in eigen koninkrijk, eh, zal ik maar zeggen. Um, maar wat betekent dat voor de relatie met de moeders? Want die, die geven bakken met liefde. Die bevestigen die kinderen tot in hun teenagels. Het is allemaal wel moeilijk natuurlijk. Want, want een verschil natuurlijk tussen de moeders van nu en de moeders van vroeger... is wel dat de moeders van vroeger als regel ook meer beschikbaar waren. Hè? Het is nu natuurlijk ook wel zo dat die moeders ook allemaal een carrière hebben... Hè? En, eh, en kinderen natuurlijk ook wel weer naar de crisis brengen... en zich daar dan weer schuldig over gaan voelen. Ja. En die schuld natuurlijk weer moeten compenseren. En dan moeten er weer hè, dat is afgekocht worden. en Dan moeten er weer kwaliteitsuurtjes komen. Al dat soort dingen. Dus, het, het, is, het is allemaal een beetje... Laten we zeggen, in dat soort situaties... gaat er vanzelfsprekendheid er een beetje af. Hè? Het wordt allemaal een beetje... Ja, allemaal een beetje... komt er om de spanning op te staan... Hè? Spanning op te staan, die, die, die, die iedereen natuurlijk ergens dan voelt en die het ongemakkelijk maakt. Ja. En ik denk dat dat wel belangrijk is: hè? Dat, over de relatie tussen ouders en kinderen. Hè? Je, je ziet dan ook dat wat vroeger natuurlijk toch misschien wat meer was een soort spontaneïteit. Het, het is minder spontaan. Hè? Er, er, er zit allemaal dit, dat ingewikkelde, hè? waar ik het nu over heb, zit dat dan zo in. <tus> Kun je, kun je eens kijken of we scenario's erin kunnen onderscheiden? Kun je, kun je zeggen, een bepaald type opvoeding uh, creëert een bepaald soort kind? Kun je dat zeggen? Nou, om te beginnen is het wel zo dat kinderen... Uh, worden, worden toch wel groot. Hè? <lacht> Dan moet het ook een beetje relativeren. hoor. Kijk, wat er uiteindelijk van een kind terechtkomt... is voor een heel belangrijk deel genetisch bepaald. Hè? Hoe groot deel? Oh, dat vind ik altijd zo lastig om dat te zeggen. Maar laten we. 40%, ja, nou, 40, 60, 80, 90? Nou, ik denk dat het meer dan de helft is in ieder geval. Dus het is, het is, het is, kind, kinderen worden toch wel groot. We moeten het ook niet overdrijven. De opvoeding draagt voor een deel bij aan wat een kind is. Maar, maar meer nature dan nurture? Ik zou inschatten dat. dat, dat Laten we, we, we, nou we het afmaken op 50-50. Ja, kort? <laughs> het spritel is... op handje, klapt te lijken. Maar... <laughs> ja, nee, maar zoiets, het is uw hè? avond, ik vind het best. Uh, uh, ja, weet ik wel. Dat weet je toch. Ook. Ik heb er niet zo precies een matig getal uitgemaakt. Nou, er is toch maar... aardig wat academici die hun tanden op stuk gebeten hebben, toch? Op dat ja. dossier. Maar het wordt in ieder geval, hè, wordt, is, laten we zeggen, je genetische make-up. Is heel belangrijk over wat er van je wordt. En natuurlijk he, moduleert de opvoeding dat, he, moduleert nature dat wel. Maar goed, daar wou ik het toch wel eventjes ook in brengen. Maar zeggen, dat, dat, dat, dat we dat niet, onder, niet onderschatten. Weet, weet u, het is ook, ook vaak zo dat. Dat is natuurlijk ook wat nodig. Hoor ook wel over gezegd, je, je hoeft als ouder ook helemaal niet zo voortreffelijk te zijn. Hè? Een mooie uitdrukking daarvoor is, is, is, het is goed om een good enough mother te zijn, of een good enough father. Dus het hoeft geen negen of tien te zijn, liever niet zelfs. Hè? Wat is een good enough mother? Een zeventje. Hè? Dat zijn vaders en moeders die fouten maken. Hè? Opvoedingsfouten maken. Hè? Dat is zo ontzettend belangrijk, want daardoor kan een kind in ieder geval leert om te gaan hè? met tegenslag, leert om te gaan hè? met dingen die niet goed gaan, leert hè? daar, daar, daar de antwoorden op te vinden. Zo'n kind leert ook overigens hè? dat mensen niet volmaakt zijn en dat je niet alles kan verwachten, hè? leert beperkingen te kennen... En... Maar een, een rabiate opvoedingsblunder begaan wel iets, iets falikants verbieden waarvan je later denkt... of je partner zegt van ja, uh, hallo, waar ben jij mee bezig? Niet erg, eigenlijk? Nou, rabiate opvoedingsfouten. Wat veel belangrijker is, is de basishouding. He? Als ouders... Maar wat is de waarde van een, van, van, van, van een zeventje van opvoedingsfoutjes maken? Gewoon opvoedingsfoutjes maken, dat zeg ik toch net. De waarde daarvan is dat, je, dat, dat een kind leert dat mensen vuilbaar zijn. Dat ouders ook vuilbaar zijn. Dat, dat, dat, dat er dingen anders kunnen gaan dan je verwacht had. Dat je soms zelf oplossingen moet vinden en dat je ouders dat niet zullen doen. Hè? Dat je moet leren omgaan, meer dealen met hè, problemen die zich kunnen voordoen. Hè? Dat ouders niet alle problemen voor je weghouden. Uh, dat dat uh, gewoon... Ruimte is bijvoorbeeld voor ook negatieve gevoelens in een veilige relatie. Maar voor een kind, teleurstellingen management is dat heel belangrijk? Ja. Ja. Ja. ja. Heel belangrijk. Hebben we daar niet een, wezen, wezen, een wezenlijk verschil te pakken... van de, de kinderen nu en de kinderen van pakken bij 30, 40 jaar geleden? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat toch nog te weinig aandacht krijgt. Dat, dat, dat, de kinderen dat, nu leiden aan de teleurstellingen, wel. deprivatie. Zo zou je het wel kunnen noemen, ja. Nou ja, je zou het ook gewoon verwend kunnen noemen, hè. Je zou het ook gewoon verwend kunnen noemen. Het is te, te, te, te gemakkelijk, te vanzelfsprekend. Alles wat vanzelfsprekend is, verliest zijn waarde, he, zal ik maar zeggen. He, waar je voor knokt, dat heeft natuurlijk waarde. He, dat, dat, dat, dat, dat, moet, dat, dat is toch iets wat wel van belang is. Wanneer frustratie, kind... hè, frustratie is belangrijk. Wanneer gaat een kind hè? nou die frustratie echt, echt specifiek op een moeder richten? Uh. Ik denk niet dat dat, dat, dat, dat zal natuurlijk vanaf het begin kan dat natuurlijk al zo zijn. Hè? Kijk, om te beginnen, eh, laten we zeggen, in de aanvang is, is, is de moeder natuurlijk de enige die er is voor het kind. Het is de, in principe. Hè? Als het kind zich gaat ontwikkelen en ze kan gaan kruipen en weg kan gaan, dan gaat het zich van die moeder scheiden. Dan komen anderen in beeld. Hè? Maar moeder zal een kind al natuurlijk op een bepaald moment merken dat moeder er niet is. Of dat moeder even geen aandacht heeft. Hè? En dat. dat, dat, dat zal het zal ermee ook moeten leren omgaan. Dat is gezond. Hè? Het zal moeten leren omgaan met, zoals dat heet, ambivalente gevoelens. Hè? Dus dat je zowel een positief als een negatief gevoel ten opzichte van dezelfde persoon kan hebben. Hè? En dat, dat, dat, is, dat is moeilijk. Dat is moeilijk mee om te gaan. En het is goed om dat te leren, om daarin getraind te worden. Hè? Dat moet je eigenlijk al jong leren. Hoe, hoe, hoe, hoe zag Freud die moeder kindrelatie voor Freud was de moeder-kindrelatie bijzonder belangrijk natuurlijk. Ook hè, wat ik al zeg, was, was heel, heel fundamenteel. En, hè, en Freud heeft natuurlijk... En niet alleen Freud hoor, maar, maar ook mensen die na hem gekomen zijn... en die, die hele traditie van wat dan heet het psychodynamische denken... Hè, die hebben daar natuurlijk ook veel waarde aan gehecht... aan de overgang van, van die oorspronkelijke positieve moederband... naar de fase waarin het kind zich los moet gaan maken. Dat, dat heet dan met een duur woord zich separeert hè, van, van, van de moeder. En dat is belangrijk... In, in die optiek dat dat dus goed gebeurt... om te leren ambivalente gevoelens te kunnen verdragen. Wat heel, veel mensen niet kunnen. Ja. wat heel veel mensen niet kunnen. Heel veel mensen komen in de situatie terecht... dat ze in hun relatie met anderen alleen maar of goed of fout kunnen verdragen. Dus de ander is of positief... als hij doet wat jij wil, als hij je wensen bevredigt of helemaal mis, helemaal zwart op het moment dat hij dat niet doet. Het spiegelbeeld daarvan is dat je ook zo tegen jezelf gaat aankijken. Je hebt alleen maar of een positief gevoel van jezelf... of een negatief gevoel, dat daar geen grijsfase tussen zit. Dat is trouwens wel grappig. Want dat zie je ten aanzien van het moederbeeld. Dan dus zie je dat heel mooi in sprookjes. Sprookjes, daar komt, heb je de vee en de heks. Een wezen zijn dat twee, twee gestalten van de moeder. Die voor een kind dus nog... Gescheiden zijn, zal ik maar zeggen. Hè? En op een bepaald moment worden kinderen ouder... en dan leren ze het grijsfase te zien... en dan kunnen ze goed en kwaad gaan mengen. En dan verliezen de sprookjes ook een aantrekkingskracht. Hè? Maar er zijn dus mensen die niet in staat zijn... om in hun relatie met hun moeder uit, daaruit te komen. Hè? En daar dus blijft dan vaak bestaan... dat ze dus alleen maar in dat zwart of wit kunnen denken. En dus alleen maar schieten in zwart of wit. Wat weer toe kan leiden dat ze dus emotioneel labiel zijn. Hè? Van het ene moment positief dan, neg dan negatief in hun relaties... met belangrijke andere mensen. Of met zichzelf. Hè? Het ene moment dan zijn ze heel uh, trots op het andere moment... Dan hebben ze een hekel aan zichzelf en haten ze zichzelf. Dat zijn processen die zich hè, kunnen maar, voordoen. is voor man, man en vrouw... Uh, die uh, blijven steken in die, in die heksen, dat heksenbeeld van die moeder... Zijn die consequenties daarvan veel groter dan wanneer ze een vader op een negatieve manier uh, beschouwen? Nou ja, dat, dat is. Er uh, dat, dat zit wel een verschil natuurlijk in dat. Maar natuurlijk omdat de moeder voor het meisje natuurlijk ook een, een, een voorbeeld is. Hè? Uh, Want dat, ik ben zelf geen meisje. Uh, dat was, was u vast op. Maar dat hoor je heel veel. Uh, ik, ik denk dat als je met. Uh, uh, vrouwen van welke leeftijd ook gaan praten... dat daar een heel groot percentage... een verstoorde relatie juist met hun moeder hebben? Dat, dat, dat, dat, dat zal wel. Hè. Ik, ik weet ik ben, Laten we zeggen, die percentages, dat, dat weet ik. Maar dat het veel voorkomt, daar is geen twijfel over mogelijk. Natuurlijk is dat zo. Dat is dus ook een belangrijk probleem. Maar waarom probleem. is dan juist die moeder-dochterrelatie... dan ook nog extra belast, blijkbaar? Nou ja, maar moeder-zoon-relatie moeder kan ook wel een probleem afleveren <laughs> <Probleem, probleem>, hoor. <laughs> Hoeveel ho ho mannen. Nee, bedoel, een man die. Een, maar maar va vader-zoon toch veel minder? Oh, Als je het de... bent met je vader, eh, dan, dan knok je een partijtje, al niet verbaal, eh, en dan is het klaar. Is dat zo? Dat nee, weet ik niet. Dat is zo, ik weet het niet hoor. Je hebt vaders die kunnen, hun... je vaders die kunnen het niet verdragen... dat hun zonen met hun zouden kunnen concurreren. Je hebt vaders die hun zonen kunnen kleineren. En hè, hun zonen een geweldig insufficiëntiegevoel kunnen maken. Maar je hebt ook vaders omgekeerden. Die willen dat hun zoons bereiken wat hun nooit gelukt is. Hè, waarvan de zoons instrument zijn om te bevredigen... wat ze zelf nooit hebben kunnen binnenhalen. Dat is ook allemaal mogelijk hoor. Dus wat dat betreft denk ik dat het wel evenwichtig verdeeld is. Alleen... Als we daar hebben specifiek over de relatie met de moeder... ja, de relatie van het meisje met de moeder en de relatie van de jongen met de moeder... verschilt hierin dat het meisje natuurlijk de moeder heeft als een voorbeeld... dat ze wil navolgen of dat ze nou juist niet wil navolgen... maar in ieder geval is het een voorbeeld. Voor de jongen ligt dat weer anders. Die moet op een bepaald moment... althans als het een heteroseksuele jongen is, dan zal die... Een overgang moeten maken van het beeld van de moeder als vrouw naar een partner als vrouw. En dat, ja. dat, dat dus kan, kan een lastige overgang zijn. We weten natuurlijk, voor, zijn natuurlijk voorbeelden genoeg van, van jongens die, dat, die daar niet goed in slagen. En wat gebeurt er dan? Nou, dan kunnen ze bijvoorbeeld aan moederfiguren blijven hangen. Hè. Dan zijn ze niet in staat in een soort autonome, gelijkwaardige relatie met een vrouw te komen. Wat dan trouwen ze hun moeder? Bijvoorbeeld, ja. ja. Overdrachtelijk gesproken, ja. ja. Nou, dat kan gebeuren. Of bijvoorbeeld, ze kiezen hè, uit verzet juist een vrouw... die geen enkel opzicht op moeder mag lijken. Hè? En omdat ze dan zelf hè, nog, kennelijk, hè, emotioneel daarin nog onrijp zijn... dwingen ze die vrouw vanzelf in de moederrol, hè? die ze niet gewild hadden. Ja, dat is ook een recept voor ellende. Hè? Van Koerselman, we gaan zo meteen nog maar eens even over moederhaat hebben. Want uh, zo, zo ver kan het ook gaan. We zijn wel goed bezig op moederdag van een randje toe, hier, geloof ik. Hè? Uh, ja, goed, wat toch voor een feestelijke dagen. Zo begon ik de uitzending. Maar, we gaan... nou, dan kun je ook beter waarderen wat het is dus en zo goed is hè? Ja, precies. Nou ja, zo kan je het ook zien. Zo is het. Zo is het. het is net als de regen en, en, en de kou waar we zo lang op getrakteerd werden. Behalve vandaag. Maar, uh, althans regen wel, maar, maar, maar kou niet. Dan waarderen we uiteindelijk de zon en de warmte des te meer... Sleun maar zeggen. Van Koerselman, uh, hoogleraar op psychiatrie. Uh, u heeft muziek meegenomen. Ja. Uh, van ja. Brecht. Ja. Ber er, er, tekst van Bertolt Brecht, muziek van Koers. de draai: Gorschen Oper. En uh, wat ik mee heb genomen is de Zeehrovers Song van Jenny. Dat gaat over. Is wel wat grappig in dit verband. Dat gaat over een, een, een, een meisje dat werkt in een, een arm hotel, een lumpigus hotel. Het is in Duits en dat moet daar glazen wassen, de bed opmaken en wordt vernederd door de mannen die daarin rondloopt en die heeft een wraakfantasie. En in die fantasie denkt ze, de mensen weten niet wie ik ben. En dan is het namelijk eigenlijk een zeeroverkapitein. Want dan komt in de haven komt een schip met acht, acht zeilen en vijftig kanonnen liggen. En zij lacht dan als ze dat ziet. En de mensen denken, waarom lacht ze zo? En dat weten ze niet. En dan beschiet dat schip beschiet de stad. En alle huizen worden kapotgeschoten behalve dat hotel. En dan denken de mensen, waarom wordt dat hotel gespaard? Wie woont daar? En dan komt zij naar buiten. Wie is dat? Dan blijkt ze toch een dat eenvoudige meisje. En dan de matrozen van het schip pakken alle mannen op en brengen die voor haar. En dan zeggen ze: welke zullen we teuten. Wie zullen we doden en wie zullen we sparen? En dan zegt zij: allen. Wer woont besonderer darin? En in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein. En man fragt, warum wird das Hotel verschont? En man wird mich zien treten, aus der Tür gehen morgen. En man fragt, die hat darin gewoond? En das Schiff mit acht Seen. Kanonen, wird beflaggen den Mast. En es werden kommen hundert Mittag an Land en werden in den Schatten treden en fangen einen jeglichen vor je. Welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen Und man fragt, wer wohl sterben muss Und dann werden sie mich sagen hören Alle! Und wenn dann der Kopf fällt sag ich... Hoppla! Und das Schiff was het afgelopen. Ja. Prachtig, ja. We vallen er even stil van. Frank Koerselman is mijn gast vannacht in Kazendoenen. De aanleiding is Moederdag en onze omdraaiing bestaat eruit... dat wij ons eigenlijk afvragen hoe het eigenlijk zit met de moeder-kindrelatie. Omdat het helemaal niet vanzelfsprekend is. Uh, u zei net, uh, je mag blij zijn als je een goede relatie met je moeder hebt. Uh, ik denk dat velen dat, uh, dat zullen vinden uh, en ook zullen hebben. Wanneer is een relatie erg slecht met een moeder... Als je elkaar niet, uh, vooral even dan even vanuit de moeder naar het kind gekadeneerd. Als, als een moeder het kind niet uh, in, in de waarde, op zijn waarde kan schatten. Hè? Als een moeder. Nee, gewoon niet houdt van een kind. Als een moeder een kind beleeft als iets uh, wat ten koste van dat zelf gaat. En dat komt natuurlijk nog wel eens voor. Hè? Zeker vroeger natuurlijk. Dat ja, zeggen, vroeger had je natuurlijk de ongewenste zwangerschappen. Hè? En dan had je bijvoorbeeld moeders die het gevoel hadden... dat zo'n kind eh, de, de vervulling van eigen wensen in de weg stond. Of eh, onder, tegenwoordig, we hadden het net al over de, de overdreven verwachtingen... die per definitie niet kunnen uitkomen... omdat je te veel van een kind verwacht. Maar je hebt natuurlijk ook ja, vrouwen. Omdat we even bij de moeders blijven. Bij de vaders de pendant, hebben je natuurlijk de pandal, Maar je natuurlijk ook vrouwen die ja, helemaal zelf geen positief zelfbeeld hebben. Die, die, die, die niet eens van zichzelf kunnen houden. Laat staan van het kind wat ze voortgebracht hebben. Nou, Als je dan zo'n situatie hebt waarin de moeder... gewoon niet kan houden van het eigen kind dat ze heeft voorgebracht... dat is dus natuurlijk heel destructief voor het zelfgevoel van een kind. En daar kunnen sommige kinderen overheen groeien... maar sommige kinderen slagen er helemaal niet in. En dan, dan blijft dat destructieve erin zitten. Dat beeld even oppakken. Moeder die niet ja. van zichzelf houdt. Ja. Um, dat is een veel voorkomend beeld. En het, het niet van zichzelf houden is iets wat veel voorkomt. En dat zich in de psychiatrie manifesteert in allerlei... Op allerlei manieren. In depressies, in angst, in verslavingen, in persoonlijkheidstoornissen. Dus je ziet dat er door, door, door allerlei situaties heen. En als je dat bij elkaar optelt, dan komt dat best veel voor je. Ja, en in de milde variant een moeder die toch wel degelijk maatschappelijk goed functioneert. Misschien ook sociaal nog redelijk functioneert. Maar dan toch steken laat vallen in die opvoeding. Ja, dan hebben we het weer. De opvoeding is echt niet zo belangrijk. De opvoeding, ach, opvoeding dat verschilt per tijd. Nee, het gaat om dat basisgevoel. Het gaat erom om of, of, of, of moeder ten opzichte van het kind een basisgevoel heeft van... jij bent belangrijk voor mij of jij bent een hinderpaal voor mij. Was je er maar niet. En dat komt voor. Je kunt het je niet slecht voorstellen, maar het Komt voor. Nog steeds. Het is natuurlijk door onze lieve heel allemaal wat mooi in elkaar gestoken. Dat moeders, als er een kind komt, het hormoon oxytocine vrijkomt. Hè, dat moederschapsgevoelen aanwakkert. Maar dat doet het niet het hele leven lang. En ook niet bij iedereen in dezelfde mate. Dus het komt voor. Hè? En, en u zei net. Um... Sommige kinderen groeien daaroverheen of stappen eroverheen. Andere kinderen niet. Waar zit hem dat verschil in? Waarom stapt ook kinderen uit hetzelfde gezin. die een vergelijkbare benadering krijgen. waarom gaat één een vlierenfluitend, uh, verder met zijn leven. en groeit de ander op vol wrok en haat? Nou ja, dat heeft onder andere ook te maken met weer. waar we het net al over hadden. aangeboren capaciteiten. aangeboren manieren waar je ermee kunt omgaan. Hè, met. met, met hè, laten we zeggen. Je, je, er zijn verschillende oplossingen daar natuurlijk mogelijk. Hè. Je hebt bijvoorbeeld. Kinderen die zich dan helemaal blijven focussen op dat probleem. Ja, dus die die, die zich kunnen zich identificeren met de visie van moeder op zichzelf. Ja, en dan wordt haat wordt tot zelfhaat. Je hebt natuurlijk ook kinderen die een andere manier vinden. Die, die zich van moeder afwenden. En die... We proberen een eigen weg te gaan, die dat ook een hele tijd kunnen. Dan worden ze daar vaak later wel weer door ingehaald. Dan moeten ze toch proberen daar wel weer mee klaar te komen. Maar goed, er zijn natuurlijk allemaal verschillende wegen om daarmee om te gaan. En de een kant beter dan de ander. Maar hoe gaat u in eigen beroepspraktijk daarmee om? Dan zit, dan zit er iemand uh, van mijn generatie, uh, uh, die, die zegt moeizame relatie met mijn moeder. En u gaat dat afpellen en u, u, u ontdekt al snel dat die moeder iemand is die niet van zichzelf houdt. Die moeit, moeizame jeugd nou, zelf zo, zo, zo, zo werkt het meestal niet. Hè? Mensen komen niet in behandeling omdat ze een moeizame relatie met moeder hebben. Mensen komen in behandeling omdat ze een depressie hebben, hè? omdat ze zelfmoordpogingen hebben gedaan, of omdat ze verslaafd zijn. Hè? Dat soort dingen. Hè? Daar komen mensen al in behandeling. Hè? Nou, dan ga je ze gewoon behandelen. Je, we, we proberen dat natuurlijk in. Als psychiater probeer je dat met medicijnen natuurlijk. Maar goed, he, vaak doe dat wel wat, maar niet voldoende. En als je dan verder met mensen gaat praten... dan ga je daar natuurlijk naar zoeken. Iemand die, iemand die zelfmoordpoging heeft gedaan. He? iemand Of meerdere zelfmoordpogingen. Daarvan kan je toch wel zeggen dat hij niet van het leven houdt... en niet van zichzelf houdt. He? In ieder geval bij momenten. Dus dan ga je zoeken, hoe komt het nou... dat jij niet van het leven houdt en niet van jezelf houdt? Nou, en dan blijkt, als je daarover aan de praat raakt... en dat is psychotherapie, om daar dan gericht... He? Over te gaan praten, dan blijkt dat vaak. Hè. Blijkt vaak dat zo iemand een negatief beeld van zichzelf heeft. En dat negatieve beeld, dat is eigenlijk het spiegelbeeld van beeld. wat althans in de beleving van die persoon die moeder daarvan heeft gehad. Je moet er ontzettend mee uitkijken dat je niet blind op het verhaal van een patiënt of de ouders gaat beschuldigen. Hè. Want het is hoe. De... Maar die zult u nog zien in de, in de, de meeste gevallen. Nou, nee, die zie je vaak niet. Die zie je vaak niet, maar dat is ook niet zo verschrikkelijk belangrijk. Soms zie je ze wel, dat heb ik ook wel gehad hoor. Soms zie je ze wel en dan denk je, goed, dat zijn eigenlijk best aardige mensen. Dus je ziet natuurlijk ook niet alles niet alles wat er voor valt. Dat, dat, dat zullen ze natuurlijk vertellen. Maar waar het om gaat is om Maar wat, wat, wat is dan de vervolgstap? ...degene het beleefd heeft. Nou, wat de vervolgstap is, is dat je om te beginnen... laat zien aan, aan, aan, aan een dergelijke patiënt... waar die zelf... dat om te beginnen dat je constateert dat het gedrag te maken heeft met zelfhaat. In de tweede plaats dat die zelfhaat ergens vandaan komt. He? Dat het niet zomaar uit het niets is ontstaan. Dat dat... Maar dan heb je toch al snel over schuld. schuld. Een kind zal dan, ook een volwassen kind... zal dan waarschijnlijk heel erg snel het begrip schuld in de mond nemen. Kinderen hebben veel problemen met schuld, natuurlijk. Hè? Kinden, dat is ook zo. Als, als, als... Ja, maar ik bedoel ook in de zin van dat hun problematiek dus veroorzaakt is door hun moeder. Nee, dat ze hun moeder beschuldigen. Bedoelt ja. Nou, ja. het is eerder omgekeerd. Het is eerder omgekeerd. Nee, echt, het is eerder omgekeerd. Kinderen hebben de neiging om zich schuldig te voelen. Als moeder niet gelukkig is, als moeder niet van ze houdt... dan zal een kind... en de volwassenen, die kind, waar die uit het kind voorkomt... Zelf verkeerde nergens om zichzelf daarvan te beschuldigen. Ik ben niet in staat geweest om mijn moeder van mij te laten houden. Is, is dat een overwegende vrouwelijke relatie? Nee hoor, dat zie je bij mannen ook. Zie je bij mannen ook. Als de ouders scheiden. Hè? Heb de kinderen het idee dat hun schuld is? Jonge ja? kinderen? Jonge kinderen. Maar ook oh. volwassen kinderen later, in de latere fase van hun leven? Dat nou, dat, ach, ja, kijk, dat hangt natuurlijk vanaf een beetje over welke, welke leven. Ja, ik vraag het daarom, omdat in, in, in de voorbereiding hiervan uh, heb ik met een aantal collega's zitten praten over... en, en die kwamen spontaan ook met hun eigen verhalen. Uh, ook moeizame moe relaties en soms zelfs op de rand van getraumatiseerde mm -hmm. relatie met hun, hun moeder. Uh, en daar zat bijna zonder uitzondering veel boosheid van hen naar die moeder toe. Jawel. Jawel, maar we hadden het nu eerst over schuld. Hè? Het beschuldigen van. Maar het begint met het zelfschuldig voelen. Hè? Het begint met. Hè, we, we, daar had ik het ik over. Het presenteert zich in het algemeen. zoals wij ze in de psychiatrie natuurlijk de mensen krijgen. met depressies. Hè, met, met, met, hè, met, met, met zelfmoordpogingen, met, met verslavingen en dat soort zaken. Nou, dan. Uh... Er zit daar vaak schuldgevoel achter. Maar er zit vooral ook dan, dus vaak achter. Veel ambivalentie. He. Ambivalentie is dus. het niet uit. het, het samengaan van liefde en haat. Dus wanneer ontstaat dus er moederhaat? Het... Haat is het omgekeerde van liefde. Dat, is, dat, dat, dat, dat, dat, dat. dat lijkt zo vanzelfsprekend, maar is niet vanzelfsprekend. Haat is namelijk net zo'n sterke band als liefde, He. haat is het gevoel. Dat je krijgt als je van iemand had willen houden die jou dat niet toestaat. Hè? Als iemand wilt dat iemand van jou zou houden en die doet dat niet. Hè? Oh, dat is een hele mooie definitie. Het is ambivalentie, hè? Dus, de, de, de, is, is dus de dubbele binding. Hè? Je wilt én lief liefhebben en je haat, maar het is allebei binding. Hè? Dus een hele krachtige binding. Ambivalente relaties zijn buitengewoon moeilijk. Maar een onbeantwoorde liefde is een prachtige breeding ground voor haat. Ja. Ja. Zeker, zeker. En haat is ook boven. Hè? Haat is ook nog iets anders. Hè? Haat is ook, laten we zeggen, de behoefte de ander te vernietigen. Hè? De ander te vernietigen. En waarom? Hè? Dus als je je moeder haat, waarom, waarom wil je nou je moeder vernietigen? Omdat je moeder. Wat je, wat je wil vernietigen is de blik in de ogen van die moeder. Die blik die jou afwijst. Hè? Dat is wat je niet verdraagt. En dat, dat, dat, moet, dat moet weg. Hè? Hoe gaat u als behandelaar om met, met, met iemand die daar blijk van geeft. Dat probeer je uit te leggen. Dat probeer je te laten zien. Wat je dus heel vaak tegenkomt is in de eerste plaats... Hè, want daarom zei ik het over die schuld. Hè. Uh, patiënten in dat soort komen helemaal niet spontaan en meteen met... ik heb een hekel aan mijn moeder. Nee. Ze verwijden. Ze maken zichzelf verwijten. Ze halen zichzelf naar beneden. Ze maken zichzelf kapot. Ze hebben zelf depressief. Ze hebben zelf het gevoel dat hun leven geen zin heeft. En vervolgens wat je gaat laten zien, is dat hij zelf haat. Dat, dat, dat ze dat ontlenen aan het beeld van een ander. Dat eigenlijk is eigenlijk de blik in de ogen van de ander die ze hebben, als het ware, in zich op hebben genomen. En je gaat dus proberen ze te laten zien waar dat vandaan komt. Dat is dus heel moeilijk, want ze durven vaak helemaal niet te haat. Ze haten zichzelf, maar ze durven vaak heel wat de moeder die te haten. We gaan ze niet zeggen dat ze hun moeder moeten haten... maar we gaan ze wel laten zien hoeveel hoe wrok en, en boosheid en frustratie daar is. En, nou ja, daar, moet je, daar moeten ze dan ook doorheen. Hè? En dat, dat, maar ja, hoe? Nou, door erover te praten, door het te ervaren, door het te beleven... door ze ermee te confronteren. Hè? Dat is psychotherapie. Hm? Ja, dat, dat, is, dat is voor u ja? uh, gevoelensverse, maar voor mij niet. Nee, ik heb er nooit mee te maken gehad. Ik, ik probeer uh, het uit te leggen. Ja. Maar, maar uh, betekent dat dan het ontdoen van de, van de lading, de emotionele lading die om, om, om die relatie heen houdt? Nou nee, het begint helemaal niet. Hè? Het begint juist niet. De, de, de, wat, wat je nou juist vaak ziet, is dat de emotie helemaal niet zit waar die hoort. Hè? De emotie zit weer in. Hè, de, de, hoe gaat dat? Er gaat iets mis. Hè. Met mijn, dan mag ik een voorbeeld. Met mensen proberen een relatie aan te gaan. En die relatie gaat... Hoe de zoveelste relatie gaat mis. Hè. Ja. En dan zie je wel, ik kan dat toch niet. Ik ben toch niks waard. Hè. Maar bindingsangst kan ook een, een oorsprong vinden in dit fenomeen? Bindingsangst kan... Ja, dat is dan weer meer bij mannen. Hè. Dat is weer meer bij mannen. En mannen die, kunnen, en mannen die een, een, een moeizame relatie met hun moeder hebben... die kunnen dus... Bindingsangst hebben, omdat ze, laten we zeggen. Vrouwen niet? Hè, nou, dat, ja, dat hakt. Laten we zeggen, even, even weer op vanuit heteroseksuele relaties gedacht. Euh, nee, ik denk, denk dat. Euh, vrouwen zullen waarschijnlijk. Binnen, hè, die hebben waarschijnlijk meer problemen. door dat gebrek aan zelfvertrouwen. Hè, door een negatieve identificatie met hun moeder. En dat kan maken dat ze het moeilijk vinden. Om een, om een relatie met een man, met een man aan te gaan... met een partner aan te gaan, een stabiele relatie aan te gaan... omdat ze zich, eigenlijk zichzelf er niet in te vertrouwen. Ze anticiperen erop dat ze wel zullen worden afgewezen. En lokken dat er natuurlijk uit, zoals dat gaat. En dan krijg je wat, wat je, waar je bang voor bent, maar, toch? zelfvervulling prophecy krijgen. Ja. ja? Maar waar het dan weer om gaat is, hè, mensen komen bijvoorbeeld in behandeling omdat ze niet in staat worden, dus, hè, vanwege een depressie. Nou goed, die depressie kan er dan weer mee te maken hebben dat ze niet in staat zijn om een stabiele relatie op te bouwen. Waarom kunnen ze niet? Nou, dat zijn dit soort mechanismen. Omdat ze zelf denken, ik zal toch wel afgewezen. Maar een, een rationele benadering van, van, van, van, van, van zo'n situatie zou zijn dat je, dat je tegen iemand zou zeggen van, uh, luister, accepteer nu maar dat jouw moeder uh, niet die liefdevolle moeder is zoals jij dat wil. Mm -hmm. Maar dat is toch, werkt dat, zo'n rationele benadering? Wat je mensen moet proberen te laten zien... is dat de vraag of ze iets waard zijn... of het belangrijk is dat zij op deze wereld bestaan... dat die niet uitsluitend afhankelijk is van de bevestiging van de moeder. Dat moet je loskoppelen. Dat, moet je dat die bevestiging ook kan komen uit misschien wel hun eigen kinderen... die ze inmiddels hebben, of hun vrienden, of hun bijvoorbeeld, partner. Bijvoorbeeld, whatever. Maar dat is wat belangrijk is. In een normale ontwikkeling is een gezonde moeder kindrelatie wel de bron van het bazaal positieve zelfgevoel. Bij sommige mensen is dat dus niet gelukt. Die hebben dat niet. Maar dan moet je proberen te laten zien dat dat niet de enige bron hoeft te zijn. Dan moet je proberen met andere bronnen aan te boren voor dat positieve zelfgevoel. In de tweede uur van Cazaduna wil ik graag praten met de luisteraars. Uh, u zult er niet meer bij zijn, maar uh, misschien luistert u nog wel. Uh, en mijn vraag is, uh, is voor de hand liggend hoe de relatie is uh, met, uh, met, met uw ouder... of uw moeder met name eigenlijk. Hoe is de relatie met uw eigen kinderen als u moeder bent? Daar willen we graag over praten, 0800-1121. Dat is de telefoon van Cazaduna. U kunt nu al bellen. Uh, en dan gaan we straks daar, uh, daarover doorpraten. En... Uh, ja, dan rest mij geen vooral om u heel erg te bedanken. Ga, gaat u nog aan moederdagjes doen? Leef uw ouders nog? Oh, ja hoor, ik heb... Nee, niet bij mijn beide ouders leven niet. Maar mijn 89-jarige moeder, die zal ik zeker bellen. Met moederdag. Hè? Ja, ja. En uw relatie met uw moeder is goed? Ja hoor. Nou, dat is, dat, is een, dat is in ieder geval een goede verklaring voor het feit dat u hier uh, uh, een goed verhaal heeft gehouden dan. Met veel zelfvertrouwen. Hartelijk dank Van Koerselman dat u hier was. Uh, hoogleraar psychiatrie en uh, psychotherapie. Uh, en een goede thuisreis. Dank u wel. Dank u.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 Analysiert man die Antworten auf den Fragebogen, dan zeigt es zich, dat om um 1900 de Weihnachtsbaum niet op dem Lande, bij den Bauern en Fischern bekannt war, so wie man das bei einem rudimentären Brauch erwarten dürfte, sondern eben in den Städten, in den industrialisierten Gebieten, in den höheren Kreisen und bei den deutschen Immigranten. In den Fällen, wovon een Weihnachtsbaum op de lande die rede is, staat er niet in de familie, sondern in de Sonntagsschule. Unterboudt man deze Indicen met weiteren historische fakten, dan bestätigen deze, dat de Weihnachtsbaum in de Niederlanden in de eerste Hälfte des 19. Jahrhunderts als neuer Brauch aus Deutschland von deutschen Einwanderern eingeführt worden ist und sich sprunghaft über ihre Kontakte verbreitet hat. Davon gebe ich ein Beispiel aus meiner persönlichen Umgebung. Mein Großvater war Bäcker in einer kleinen Stadt im Osten des Landes. Der erste Weihnachtsbaum in dieser Stadt stand um 1890 in seinem Haus. Er wurde dort hineingebracht von meiner Großmutter, die als Dienstmädchen aus Litauen nach den Niederlanden ausgewandert war. Het ist nur ein Beispiel aus dem komplizierten Netz von Kontakten, die aan diesem Brauch zugrunde liegen. Wenn wir die Verbreitung des Weihnachtsbaumes erklären wollen, werden wir zuerst dieses Netz ausfaderen müssen. Was leert uns diese Geschichte? Erstens, dass Karten, so wie wir sie benutzen, gezeichnet aufgrund einmaliger Umfragen, nicht ohnehin als Sprungbrett in die Uhrzeit benutzt werden können. Wir werden damit rechnen müssen, dass ihre Reichweite, so wie in diesem Falle, nicht größer ist als einzelne Jahrzehnte. Das heißt, dass wir nicht eine Karte, sondern eine Reihe von Karten in Abstand von, sagen wir, 30 Jahren nachstreben müssen. Zweitens, aan de Hypothesen, dat een Brauch zich jahrhundertelang in eenzelfde Kulturlandschaft bewahrt heeft of dat Bräuche zich wellenartig van een punt uit verbreiten, twee Hypothesen, die in onze Disziplin nebeneinander benutzt worden, zal wenigstens een dritte Hypothese worden, die der sprunghaften Verbreitung en drittens dat probleem van een verbreiding, zoals so die karte sie zeigt, kan alleen gelöst worden als we onze omvragen verbinden met historische onderzoeken. Die karte mag het eerste woord zijn, het laatste hat die geschichtsforsching. Ik dank u voor uw aandacht. Ich muss sagen, dass ich dieser Vorlesung, wenn man sie so nennen darf, zugehört habe, weil ich als Vorsitzender dazu verpflichtet bin, auch wenn sie völlig außer dem Rahmen unserer gemeinsamen Arbeiten fällt. Was sollen wir mit diesem Dienstmädchen aus Litauen bei einer Arbeit, die darauf gerichtet ist, die großen Kulturgebiete und Kulturströmungen unserer europäischen Zivilisation aufzudecken? So etwas kann man nicht ernst nehmen. Am besten kann man es verneinen. Deshalb unterbreche ich jetzt die Sitzung für die Mittagspause. Das war ein sehr mutiger Vortrag, Herr Kuhn. Very good. Exzellent. Danke. Ausgezeichnet. Endlich einer, der sagt, was gesagt werden sollte. Was sagt Herr Bertha dazu? Das weiß ich nicht. Ja, weil er nie etwas sagt. Sehr gut. Er sagt nicht viel. Sie haben dem Orwell-Teacher endlich die Wahrheit unter die Nase gerieben. Wie er die Diskussion abbrach, das war doch schrecklich. So was hätte Herr Professor Seiner nie gemacht. Nein. Setzen Sie sich doch zu uns, Herr Koning. Wenn Sie wollen. Womit beschäftigen Sie sich im Augenblick in Ihrem Institut? Wir machen einen Film über das Bauernleben früher. Interessant, aber ich meine wissenschaftlich. Hieruia. Is. Yes. The passing of this. Yes. You cannot leave shore without feeling sad. I suppose so. Were you in Bonn in 58 or 59? Yes, 59. There was also a check. Krammering. Do you know what became of him? He died shortly after. Of lung cancer. That's a pity. It was a nice man. He certainly was. Ik heb het noch nog eenmaal ihren vortrag nachgedacht. En het zou ik zeer freuen Wenn Sie mal für meine Studenten eine Vorlesung halten können. Ich? Worüber? Zum Beispiel über den Weihnachtsbaum. Den Weg, den Sie heute Morgen aufgezeigt haben, halte ich für die weitere Entwicklung unseres Faches für sehr wichtig. Ähm, nein, ähm, das war doch äh, nur, ähm, weil Nein, Sie sind wirklich zu bescheiden, Herr König. Auf Deutsch? Warum nicht? Ihr Deutsch ist sehr gut. Aber wenn Sie wollen, können Sie auch Englisch sprechen. Gut, gerne. Vielleicht können wir schon einen Tag verabreden. Haben Sie Ihren Terminkalender bei sich? Nein, le leider. Dann schreibe ich Ihnen und mache Ihnen einen Vorschlag. Haben Sie Herrn Koning schon eingeladen, Herr Günthermann? Ja. Schade, sonst hätte ich Sie nach Bonn eingeladen. Aber vielleicht wird das zu viel. Ja, das wird zu viel. Vielleicht ein anderes Mal. Gerne, denn Ihre Vorlesung von heute Morgen war ausgezeichnet. Auch wenn Kollege Horvathitsch darüber eine andere Meinung hat. Langzaam drong het besef tot hem door dat hij met zijn lezing van de regen in de drop was geraakt. De gedachte dat hem tussen mensen als Guntherman, Seiner en Nilsson een rol werd toegewezen... werkte zo verlammend dat hij haar niet tot het eind kon doordenken. Het was alsof hij in een maalstroom terecht was gekomen... en in een steeds hoger tempo naar de diepte werd gezogen. Ach, hier zijn ze. We suchen ze overal, haar koning. <laughs> dat wist ik niet. Unten gibt es auf Schwedische aard zubereitete heringen... Wenn Sie sich nicht beeilen, gibt es Sie nicht mehr. Ich komme. Außerdem wird es doch viel zu kalt. Sie werden sich noch erkälten. So bald erkältet man sich nicht. Doch, man erkältet <lacht> sich schneller, als man denkt. <lacht> Sie haben gestern gut gesprochen. Ja? Ja. Noch einen Tag. Ja. Sie können froh sein, wenn es früh ist. Sie haben es gut gemacht. Samstag gehen wir in die Ferien. Ich freue mich. In Schweden? Wir haben ein kleines Haus im Norden, nicht weit vom Polarkreis. Das muss schön sein. Das ist es auch. Gibt es dort auch Adler? Ja, ganz viele. Groß, groß. Drei Meter breit. Ah. Einmal im Sommer, ich war ganz nackt. Mein Oberleib war ganz nackt. Da war einer oben mir. Da, da hatte ich Angst, sage ich Ihnen. Und? Ich habe mit einem Tannenast über mein Haupt geschwungen. Aber die greifen doch nur Säugling. Ja, nur wusste ich nicht, ob er das wusste. <lacht> Wenn Sie wollen, können Sie auch in mein Haus. Nein. Ja. Aber ich habe keinen Wagen. Sie kommen nach Stockholm mit Ihrer Frau, und wir bringen Sie, und dann gehen wir wieder zurück, und nach vier Wochen holen wir Sie wieder. Und Sie selbst? Der schwedische Sommer dauert lang genug für zwei. Stort, bleib vor dir sättet, Rövers lasarettet, Enttug und Plot, presst den Twos ein Auf Wiedersehen! Also, kommen Sie mal in mein Haus. Und wir sehen uns in zwei Jahren wieder in Wiesegrad. Auf Wiedersehen. Das Taxi ist bezahlt. Goodbye, my friend. Goodbye. Farewell, farewell, adieu, adieu, adieu. Auf noch? Farewell. Das Taxi ist bezahlt. Nein! We hebben geld. We hebben money. We hebben geld. Too late. I have already paid. Goodbye then. Auf Wiedersehen. Ze wuiven. Nee, nee. We, we have money. We hebben geld. Ze wuiven? Hoe kan ik dat nou doen? Wat kan dat nou schelen? Zulke dingen kunnen me nou juist heel veel schelen. Ik wil niet dat er voor mij... Betaald wordt. Alles wordt toch voor je betaald. Maar niet door de Zweedse regering. Het hele congres wordt toch betaald door de Zweedse regering. Ach, je begrijpt er niks van. Je praat dat je wijs bent. Die Larsson een aardige man. Ja, hij zegt alleen zo weinig. Dat vind ik nou juist aardig. dacht jij toen ze het AV-Verum opzetten? Ik dacht dat mijn laatste uur geslagen had. Ja, ik ook. En ik dacht, o hoe moet dat nu met de afspraak voor de tandarts? Want Karel zal er vast niet aan denken om die af te zeggen. Die leest het wel in de krant. Toch niet dat ik erin zat. Natuurlijk, jouw naam staat in de kop. Groot geleerde komt om op de terugreis van een belangrijk congres. Je spot maar. Alsjeblieft, heren. Uw soepé kom zo meteen met uw koffie. Als die man geen homo is, dan ben ik erin. <lacht> Weten ze het op het bureau? Tuurlijk. Praten ze er ook over? Niet waar ik bij ben, tenminste. Koffie voor de beide heren. Onder stewards vind je veel homo's. Waarom is dat dan? Om het gevaar. Homo's hebben niets te verliezen. Eigenaardig. Waarom is dat eigenaardig? De homo's die ik ken zijn ambtenaar of leraar. Wie zijn dat dan? Die ken je niet. Nee, waarschijnlijk niet.